Goedemiddag. Een hele goede middag. Musicnieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos. Ja, goedemiddag. De eerste officiële warme dag van het jaar komt er misschien al aan. Dat zeggen de weerbureaus. Het kan woensdag in het zuiden 20 graden worden. En Wacht dat... even, wat, wat, wat, wat zeg je nou? Hoeveel graden, Danny? 20. Komende woensdag 20 graden. Absoluut, ja. En dat zou genoeg zijn voor zo'n officiële warme dag. Zegt weer Plaza. Ja, dat is dus eigenlijk gewoon de temperatuurgrens. 20 graden betekent officieel dus een warme dag in ons land. Net zoals 25 graden een dag is. En 30 graden een tropische dag. Ja, het zou een stuk vroeger in het jaar zijn dan gemiddeld. Normaal gesproken is de eerste warme dag pas in april. Nou, dit is toch wel echt ongekend lekker. hè? Ik vond vanochtend met de hond uitlaten gewoon nog koud. En ik dacht, van, oh, koud windje. Ja, ja. Nou, afgelopen week heeft het gewoon uh, gesneeuwd en gevroren. Ja. En nu gaan we naar 20 graden. Wat is dit voor gekkigheid? Maar heerlijk. Ander nieuws dan komt uit Den Haag. Een deel in het westen van de stad geldt daar als veiligheidsrisicogebied. Dat heeft de burgemeester besloten. Er is daar zo een demonstratie tegen de komst van asielzoekers... en dakloze gezinnen. Om problemen te voorkomen mag de politie onder meer preventief fouilleren. En er komen veel meer meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht. Dat zegt de Vrouw Helpdesk tegen RTL. Het aantal meldingen dat het meldpunt vorig jaar ontving steeg met 60% naar 100.000. Het gaat dan bijvoorbeeld om nepagenten die je sieraden willen komen ophalen. Of klussers die niks doen terwijl je wel al hebt betaald. Ja, ik sta nog steeds hoor voor die skier. De Olympische Winterspelen. Ja, en terecht, want een sporter die zes gouden medailles wint. Het is net voor het eerst ooit gebeurd op de Olympische Winterspelen. De Noorse skier... Klabo verbrak net dat record en dat klonk zo bij Eurosport. 6 uit zes voor Johannes Husslund Klabo. Hij kan het bijna niet geloven. Dit is de absolute koning. Van deze spelen. Ja, het oude record kwam uit 1980. Klabo is dus de eerste sporter die er zoveel wint op de Olympische Winterspelen. Ja, ongekend. En Noorwegen heeft ongeveer een kleine 6 miljoen inwoners. Die staan gewoon stijf bovenaan in ja. de medaillespiegel. Ongekend, hè? Het weer nog van weer aan Wolken en zon nu op de meeste plekken. Wel droog. Het is verder zacht, maximaal 12 graden. Komende dagen verandert er weinig en woensdag dus lenteachtig. Heerlijk. Flitsmeistermeld viel op de A1 bij Hoeverlaken. Dat is dus richting Amersfoort. 7 kilometer en 20 minuten vertraging. Op de A12 richting Oberhausen bij de grens. 2 kilometer en 10 minuten. En op de A12 richting Arnhem bij Zevenaar. 7 kilometer, kwartiertje. En een flitser op de A9 richting Haarlem bij 46.7. en Met de weekendshow op zaterdagmiddag. Goed dat je erbij bent. Blink twice komt eraan. Eerst Man I Need van Olivia Dean. I'm no. Miles Smith en Blink Twice. In de Weekend show op zaterdagmiddag. Het is acht minuutjes over twee. Daar Bram en daar Tom. Hé, hey, ik uh, zag een... Uh... Promo voorbij komen voor Wie is de Mol? Ja, die zag ik uh, gisteren ook uh, Langs komen na ja. de Olympische Spelen ineens, baf! Kijk, en ik heb dit dus nog nooit gekeken, maar ja, ik moet nu toch een beetje mee op de hype, dus ik wil er graag even over hebben want het is... over een week is het al, jongens het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? Ik heb het nog nooit gezien, maar ik ga het kijken ja, Wat leuk dat je dat voor het eerst gaat kijken. Jij zit erin Ik zit erin? Jij bent daad. de mol daar kan ik natuurlijk niks over zeggen. Je blijft ook dit gewoon doen. Je blijft prikken. Ik kan daar niks over zeggen, Tom. Uh, ja, je, je moet gewoon lekker gaan kijken. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Voor de, voor de mensen die het nog nooit hebben gezien, zoals ik... Hè? Wat, hoe, hoe kun je Wie is de Mol omschrijven in... Uh... Nou, pak hem mee, een paar zinnen. Oeh, het is een, uh, een tactisch mentaal spel... Uh, wat valt op staat met list en bedrog. Dat is denk ik uh, de juiste omschrijving. En hoe word je de winnaar? De winnaar is als je de juiste mol ontmaskert. Ja, oké. Okay. Ja. En uh, ja, iedere aflevering moet je een test afleggen natuurlijk. En degene die dat het slechtst doet, die flikkert eruit. En zo werk je het af. Totdat je bij de finale bent en degene die dan de test het best maakt... die wint. En de mol gaat Nooit naar huis. Die blijft dus jij gaat altijd... naar huis. Jij blijft altijd. In die... <laughs> ik, ik, kan, ik kan toch niks zeggen, Tom. Ik ga er ook niks over zeggen. Maar zijn er dingen die je er wel over mag zeggen? Het is in Tanzania. Het is uh, wederom met tien kandidaten. Rick van der Westerlaken presenteert het. Oh. Het is een tv-programma op uh, NPO1. Ja, het is s'avonds om, uh, hoe laat te zien, half negen of ja, zo? Ja, zoiets. Na het uh, NOS-journaal ja. is het te zien. Uh, ja, volgende week, zaterdag, uh, aflevering 1. Maar nou, nou, wat wel? leuk dat je gaat kijken, Ja, oprecht vet, maat, dat je daarin zit. Ik weet ook, jij roept eigenlijk al jaren dat je het zo'n vet programma vindt... en dat je dat ooit wel eens een keer zou willen doen. Ja, bucketlist, dat, Ja, dat, ja dat het dan nu zover is, dat is wel echt gaaf. Ja, nou ja. Punt. En ben en toen, jij uh, ben je even fan kijker wie Absoluut, je ben je. ik kijk het echt al jaren, ja? dus het is extra leuk dat Bram er nu in zit Maar het is wel leuk, Tom. Wij kunnen online via zo'n app, volgens mij, in zo'n poeltje... En dan kunnen wij samen daarop inzetten. Ja, dan kan je dus inzetten op wie je denkt dat de mol is. Dat werkt met punten allemaal. Oh, dat doe jij dus al ieder jaar. Doe ik ieder jaar. En ieder jaar weet ik het bij het, heb ik het bij het goede eind. Dus ook dit jaar zal dat zo zijn. Maar wij kunnen samen wel in zo'n poeltje. En dan zullen we zien of Bram de mol is of niet. Bro. Ja, ik ben benieuwd uh, hoe jullie uh, je punten gaan verdelen. Volgende week zaterdag dus. Nou, dan zullen we het ook alweer over hebben. Uh, S'avonds half negen, NPO 1. Ja. Ons Bram. En wie is de mol? La, la, la, la, la, la, la, la, My lover. Dit is Q-Music. Bruno Mars. Hey, Mr. DJ. En dit is Q-Music. Shakira. Come on, get on up. Wild and we be En dit is nieuw. Ja, verrassing. Terug van weg geweest. Wat een fantastisch nieuws. Gisteren uitgekomen, Won't Fall, de nieuwe Direct.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 Ja, heel vet. Gewoon weer lekker dat direct geluid. Ja, super, super, super. Ze hebben gisteren een bericht geplaatst op uh, Instagram... dat ze natuurlijk een uh, kleine break hadden gehouden. Ze hadden uh, ja, de concerten gedaan in De Kuip, daarna dus een break. Maar creativiteit laat zich niet in een agenda vangen. Zelfs op een laag pitje bleven de ideeën stromen. Nou, eindelijk is daar nieuwe muziek van direct. Ja, en uh, eind dit jaar gaan ze ook weer wat vette shows doen. In uh, Rotterdam Ahoy zijn ze dan meerdere dagen te vinden. Als rotterdam hoorde dan nog staat, hè? Want wij moeten er ook nog naartoe over een maandje. Dat is zo. Q-Music top 40 live is dan. 20 maart. Tickets zijn er nog. Wil je met ons de muziek van het afgelopen jaar vieren, dan euh, nou, leuk bij deze uitgenodigd. Alle info daarvoor en tickets check je natuurlijk op qmusic.nl of de Q-app. Hier is Miley Cyrus. We were good. We were gold. Kind of dream that can't be so. We were right. Tell you why. Built a home and watched it burn. Music Flowers. Zometeen terug in de tijd met de Top 40 Classic. Ja, gaan we naar het jaar 1985. En deze komt er ook aan.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 De mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op dreize.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals: Dreize. Live Your Dreams. Swiss Sands viert het winterseizoen. Lekker. Ah, oh, cocoonen. Daarom hebben we deals. Waar je het warm van krijgt. Zoals Boxpring Home 105 voor 1190 euro. Swiss Sense. for party. Yeah. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeal. D-reizen. Live your dreams. Little Mini. I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 Bijna half drie, goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. De staat viel op de A12, Arnhem richting Oberhausen, bij de grens twee kilometer en een kwartier. En op de A16, Breda, Rotterdam, bij Schavendeel, 11 kilometer, 10 minuutjes. En een flitser nog steeds op die A9 richting Haarlem, bij 46,7. q en Bram. Destiny van Alesso komt eraan. Eerst Damiano, David. You Van op Q. Ja, terug naar 1985. Ja, inderdaad. Kijk, nu doen we natuurlijk heel goed... op de Olympische Winterspelen met schaatsen. Maar dat schaatsbloed stroomt natuurlijk al veel langer... door onze aderen. Zeker. En op 21 uh, februari 1985... als je dan de televisie aanzette... klonk het zo. Na 22 jaar eindelijk weer een Elfstedentocht. De dertiende. Waarvoor 277 wedstrijdrijders... ochtends om half zes in de Frieslandhal in Leeuwarden van start gaan. Eigenlijk best wel bizar. Dit is dus 1985. En dat is dus echt het Polygoonjournaal stemmetje. Dat is toch eigenlijk best wel bizar. Dat is helemaal niet zo heel lang geleden. Goed, de 13e Elfstedentocht dus op 21 februari 1985. 16.000 schaatsers verschenen aan de startlijn. Ja, waarvan er ongeveer 12.000 daadwerkelijk finishten. Um, nou, veel uh, toeschouwers natuurlijk. Nou ja, Tom, ja, wij kennen dit helemaal niet. Hè. Wij nee, het nog nooit. Alleen nemen. van de verhalen, ja. Uh, goed, het was uh, in ieder geval één groot feest, maar uiteindelijk kon er natuurlijk maar één de winnaar zijn. Het is tenslotte Evert van Bentum, die juichend als eerste over de streep gaat. Na 6 uur, 46 minuten en 47 seconden. Het uh, klinkt echt als de jaren 40, 50. Ja. Maar het is 1985. Ja, de laatste toch was natuurlijk in 1997. Die Ook heb niet toen, bewust meegemaakt? Nee, nee. nee, helaas. Werd toen gewonnen door uh, Henk uh, Angenent. En um, ja, de vraag is natuurlijk, gaat hij ooit nog terugkomen? Komt hij dit jaar misschien wel weer terug? Hé nee, joh, komen er woensdag 20 graden, denk je zelf. En dat is eigenlijk ook wel lekker. Ja. <laughs> ja. Hey, we gaan kijken naar de top 40 van toen. 21 februari 1985. Wat had Evert van Bentham op zijn oortjes onder die muts? Nou, bijvoorbeeld... S op zijn Walkman. Ja, op zijn Walkman. Ja, op <laughs> nou, wat, nou ik, denk, ik weet niet eens of dat er echt was. Ja, wel. 85 ja. kan net. Uh, Nummer 6 uit de, de top 40 van die dag was Forner en I Wanna Know What Love Is. I wanna know what love is. Nee, dat schaats te sloop. Ja, daar kun je nu op stemmen in uh, de Q-app. Deze misschien wel, Zizitap. Ja. Hier kan je nog mee finishen hoor. Dat is optie 2, give me all your love in. En optie 3 komt van Don Henley. Ja. Boys of Summer, die zal het dus niet zijn. Ja. Ja. Maar goed, we gaan er wel een van draaien. De meeste stemmen gelden, dat kan via de Q-app. Dan gaan wij nog even naar de muziek. Luder. Now I may not be the worst or the best But you gotta respect my honesty And I may break your heart But I don't really think there's anybody as bomb as me So you can take this chance in the end Everybody's gonna be wondering how you deal You might say this is ludicrous But Tyo Cruz is not how you, you me, deal. baby. Tell her how you Drowning and deceived Oh, because you van de sterren uit de hedendaagse top 40. Taylor Swift op Q-Music, The Fate of Ophelia. Hoe zat dat in 1985? Top 40 Forner, I Wanna Know What Love Is. Of Give Me All Your Love In van ZZ Top. Of Don Henley, The Boys of Summer. Dat waren de drie keuzes. Je mocht stemmen in de Q-Music app. Ja, Petra die heeft, die heeft het moeilijk. Die zegt, oh nee, alle drie, ik kan niet kiezen. Dit is uh, Judith. Oeh, dat is niet makkelijk, jongens. Ik vind Sisi-top ook wel echt uh, fantastisch. Maar uh, forever forner, graag. Fijne <laughs> dag. Tim zegt: uh, wil je nou niet moeilijk maken? Ook al uh, was ik toen nog niet geboren, ze zijn alle drie goed. Iedereen is toch verliefd op de ethisch? Ja. Ja. ja, zeker. Hier uh, nog een Petra. Voor mijn voorner, wat een goed nummer. Uh, Karen zegt: Sisi-top, alstublieft. Daan. Dus ja, duidelijk. Ik ga voor voorner. Ik ga voorner. Ja, Wessel zegt, de laatste is prima, Don Henley. René, uh, het was een lastige keuze, maar ik ga toch echt voor Zizi Top? Juist. En uh, Monique zegt, I want to know what love is natuurlijk ons nummer op ons trouwen. Hé, hey. kijk aan. Goed, gaan we naar de uitslag. 16% had zin in baarden en gitaren. En ging dus voor Zizi Top 25% ging voor Don Henley. En dat betekent dat 59%, en dat is best wel veel. het best, ja, je zou zeggen, het ligt dicht bij elkaar. Ga toch voor Forner. I've gotta take a little time.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 zover. Tot hier en niet verder. Morgenmiddag uh, zijn we er weer, hè? 12 uur sharp. Ja, inderdaad. Nou, heerlijk uh, dat is ook... Uh, vandaag geniet nog een van die laatste spelendag natuurlijk. Ja, de massa start, hè? Zo meteen om uh, drie uur. Ja, hartstikke leuk. Uh, en ondertussen kun je natuurlijk ook nog eens luisteren naar onze favorieten. Edwin de hey! ja, Edwin. Edwin! Dag jongens, goedemiddag. Hallo, Dag. hoe is het jongen? Heel goed, met jullie? Ja, afstekend. Fijn. Fijn. Gaat, uh, gaat zijn gangetje. Ja. Oh, dat is goed om te horen. Wat heb jij allemaal weer meegenomen? Nou ja, kijk, jullie uh, zijn Olympische Spelen hartstikke leuk natuurlijk. Maar we hebben ook gewoon de vierde grootste hit van het land, zo meteen. Dus er ja, wordt ja. ook weer bronzen, zilver en goud verdeeld, hè? Absoluut. Ja. En, en ook uh, verrassingen? Nou, we hebben in ieder geval drie nieuwe binnenkomers, Bram. Dus dat is fijn. De eerste al zo op 38. Dus uh, er komt al iets nieuws binnen tien minuten. zitten wij al op de A10. <laughs> dat lekker. Zeker. Veel ja, met Edwin. Tot morgen. hoi. Hoi.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 Naadloos in. Je oude apparatuur nemen we mee, hoef jij nergens aan te denken. Electro World, draait om jou. Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Ik uh! krijg plan. Nee, dan zonneplan, waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan, Zonneplan.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 Het is set, vijf minuten voor drie. Goedemiddag, het Nieuwpunt, NL Nieuws. Krijg je van Danny Vos. Ja, goedemiddag, het is onrustig in de Vogelwijk in Den Haag. Er is daar een demonstratie bezig. Honderden mensen protesteren er tegen de komst van asielzoekers en dakloze gezinnen. Het idee is dat zij in een oud-ziekenhuis komen wonen. De demonstranten hebben vlaggen mee en roepen allerlei dingen. Ja, de politie is met veel agenten aanwezig bij die demonstratie. Voor bijna premier Rob zit zijn werken nu echt op als formateur. Hij heeft het eindverslag aan Kamervoorzitter Tom van Kampen gegeven. Daarvoor hadden de nieuwe ministers en staatssecretarissen net nog een laatste vergadering voor ze echt beginnen. Maandag dan wordt iedereen beëdigd en kan het nieuwe kabinet Jetten van start. Dan is het meer: politie is op zoek naar getuigen. dat daar in een bos meerdere vrouwen zijn aangerand. Een man sprak in het Engels verschillende vrouwen aan. Daarna raakte hij ze aan. Het zou meerdere keren zijn gebeurd. Olympische Winterspelen. Ja, het is de Nederlandse Bobsleers nog niet gelukt om in de top 10 terecht te komen op die Olympische Spelen. In de eerste run van morgen werden de Nederlandse vier onder leiding van Dave Wesseling twintigste. De tweede rit net ging wel een stuk beter, horen we bij de NOS. Het ziet er vloeiend uit en het is 55-0. Het is wel iets sneller, maar het lijkt erop... dat de snee gewoon niet genoeg snelheid heeft op deze baan. En de bobsleiers staan nu 13e, morgen mogen ze nog twee keer. Er wordt nu ook geschaatst, de mannen beginnen aan de massastart. Het weer nog van weerplaza, aan Volken, zonnegraad of 11. Vanavond wel flink wat regen. Morgen opnieuw nat, maar ook dan de zon. En woensdag wordt het lenteachtig met in het zuiden mogelijk 20 graden. Danny, dankjewel. Q-music verkeer of Flitsmeister of van.